Ook het Vaticaan spreekt zich uit tegen de maffia. Paus Franciscus heeft de meest beruchte wijk van Napels bezocht... waar de Camorra het voor het zeggen heeft. Zorg ervoor dat het kwaad niet het laatste woord heeft, zei de paus in een toespraak. PvdA Tweede Kamerlid Marcouche heeft PVV-leider Wilders op Twitter een antisemiet genoemd. Marcouche reageerde op kritiek op zijn deelname aan een demonstratie tegen racisme en antisemitisme. Bij die demonstratie houdt rapper Appa een toespraak. De man is berucht wegens antisemitische uitlatingen. Maar geeft op Twitter dat Appa vooral een grote straatvlegel is, maar dat hij nog te onderwijzen is. Daaronder plaatst hij een foto van Wilders en de Franse politica Le Pen met de tekst Dit zijn de grootste antisemieten. De NAVO houdt in juni een grote oefening in Tsjechië. Twee weken lang worden er noodscenario's nagespeeld. De 400 militairen oefenen onder meer met luchtafweersystemen. Sinds het uitbreken van het conflict in Oost-Oekraïne heeft de NAVO al verschillende oefeningen gehouden in het oosten van Europa, onder meer in de Baltische Staten. Tegelijkertijd houdt Rusland ook oefeningen niet ver van de grens met Europese landen. Zo speelde het Russische leger de vorige maand de aanval op een vijandig vliegveld na. Dat gebeurde niet ver van de grens met Litouwen en Estland. Het weer, vooral in het oosten vanmiddag, lokaal nog een enkele bui. In het westen blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Temperatuur vandaag 9 graden, maar door de noordelijke wind voelt het kouder aan. Mooi gedroog en geregeld zon, wel iets frisser dan vandaag. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij de werkzaamheden bij Hoofddorp 2 kilometer. A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij knooppunt Raasdorp 2. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Badhoeverdorp 3 kilometer. Bij werkzaamheden op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij berken en 3 kilometer. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Randweg Dordrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We weten het nog niet helemaal zeker. Maar uh, S.V. Zandvoort speelt vandaag uit tegen Buitenveldert. Dat weten we wel zeker. Maar of John Lemmers het gaat redden om uh, daar langs te gaan. Mocht, uh, mocht hij erheen gaan en er zijn ontwikkelingen, uh, dan zal hij ons uh, daarvan op de hoogte stellen. Uiteraard hebben we een update van de Volvo Ocean Race. Want de vijfde etappe is uh, afgelopen week van start gegaan. En de nodige problemen, uh, de natuurproblemen, doen zich alweer voor. Want ze worden geconfronteerd met grote ijsschotsen.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 Like a rainbow Sways While she glows Moves Like a river your heart away, she's taking it all, someday I'll make her mine, yeah, you're looking to arrange your life. the chederate sun will rise and love will shine.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 ga je meedoen met deze singer van de radio's en ziekers? Na, ja, na, na, na. 16 over 2 geworden. Tijd voor Zandvoorts nieuws in het zo kort mogelijk. Heel goed, Wat, uh, ja. heel goed Rob. Ja, als ik wil kan ik drie kwartier aan de gang. Ja, naar. dat begrijp ik. Maar dat gaan we niet doen. We gaan al nou eerst even terug luisteraars naar afgelopen donderdag. Want uh, ja, het hertenverhaal houdt Zandvoort natuurlijk wel uh, bezig.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 van verzelfstandigheid. Verzelfstandiging. Ver, ver, ver, Zo, dan moet ik het zeggen. Uitgebreide informatie over dit Zandvoortsmuseum... en welke stappen het gaat ondernemen... kunt u terugvinden op de website van de gemeente.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 verwijzen wij u naar de website van de gemeente Zandvoort. Tot zover. En wil je van het uh, Zandvoortse nieuws op de hoogte blijven... en je hebt hem nog niet, download hem dan nu. Hè, de CFM-app. Zoek in, uh, in de Play Store of in de App Store naar ZFM Zandvoort... en download hem nu op je telefoon of tablet.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 nu zit je formidable. Formidable. Je était formidable. J'étais formidable. Nu zit formidable. Nog altijd een van de grootsteids van onze Belgen. de zuiderbuur van ons tramme E: Joh, de Formidable. En dan voor Duran Duran een nakomertje van ze. Dat was The Ordinary World. Ja, Zo dadelijk gaan we kijken naar het CFN weerbericht. Maar eerst even een ander kort bericht. Speciaal voor de liefhebbers van klassieke muziek. Ja, want het uh, paas komt er weer aan, hè? Ja, hè? De, de pace days, happy pace days komen er weer aan. Dus dan is het ook weer tijd uh, voor onze traditionele uitzending... Uh, van de Matthäus Passion. Dus liefhebbers van de Matthäus Passion opgelet...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 Tolerant. Ik voel dan weer die allemaal. Ik weet weer wat ik mis. Lente in Twente. Lente in Twente. Als ik weer zo te zien Vol met bier en sympathie. Lente in Twente. was hem dan, he, Willem? Ja, het bedrijf niet alleen in Twente, maar natuurlijk ook in Door De toontje lager in Lente in Twente. Softworks. En hier is Shepherds en Geronimo. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the water. When I lost it Yeah, you held my hand But I tossed it Didn't understand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 voor voetgangers extra ruimte te geven. Eind april moeten de werkzaamheden rond het station klaar zijn. De gemeente Zandvoort, die het project laat uitvoeren... met de behulp van de subsidie van de provincie Noord-Holland... geeft aan dat de aanpak van het stationsplein over de zomer wordt getild. Dat lijkt niet onverstandig in het toeristenseizoen. Wat wel doorgaat is de afronding van de sloop van het zwembad in het palacegebied. De definitieve inrichting komt pas als de, boule... de bovenbouw van het zwembad ook verdwenen is...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 Oké, okay, we wachten de werkzaamheden verder af... He, dat bij het uh, station en uh, het zwembad natuurlijk weer een beetje opgeruimd is. Dat is heel erg belangrijk. Naar de andere hoor je bij Sir Fems van Fort De komen. in Santana en Holden. Ja, en dit is een leuke plaat uit de jaren 90. Wie kent daar niet hè uit die tijd? Nee nee Cherry. Like Can get Ja, voor wie je deze dame Nena Cherry nog niet kent. In de jaren 90 heeft ze heel veel hits gescoord. Waaronder Manchild. En het duet natuurlijk met Yusuna Dur. Yusuna Dur, Nena Cherry, 70 seconds. Maar dit was een uh, solo plaatje van, uh, de Buffalo Stins. Ja, het is weekend voor mij, maar maandag mag ik weer aan de bak volgens mij... als ik naar het volgende bericht ja, luister. want volgens mij heb je alle Audi A6'en in je, je verzekeringsportaal Ja, inzit, zoiets, he? zoiets. Want luisteraars, vanmorgen stormschade in Overveen. Een holle boom valt op een Audi A6 en op het dak van de sportschool. Een klein zuchtje wind heeft er vanochtend aan de weg in Overveen... voor gezorgd dat een boom op een auto en op het dak van de sportschool... nauwe laads terecht is gekomen. Niemand raakte gelukkig gewond.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 Hè, deze plaat uh, Albert-Jan hij blijft uh, heerlijk heerlijk joh, de, de cheerleader en de laatste plaatje in het eerste uur van dit programma zometeen na weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang graag tot zo en aha is de laatste tot aan drie uur